Dit is Mautschreurs met het NOS-journaal. In Venezuela hebben opnieuw tienduizenden mensen meegedaan aan een protestmars. Ze willen dat president Maduro opstapt omdat hij er niet in slaagt een eind te maken aan de economische crisis in het land. Ook eisen de betogers vrije verkiezingen en de vrijlating van gevangenen. Bij de demonstratie viel zeker één dode. In de hoofdstad Caracas ontstond een verkeerschaos omdat de betogers een van de belangrijkste toegangswegen hadden geblokkeerd. Bij protestacties en plunderingen in Venezuela zijn de afgelopen weken al meer dan twintig doden gevallen. Het OM gaat tientallen taxironselaars op Schiphol alsnog vervolgen. Eerst kon dat niet omdat de regels onduidelijk waren, maar de rechter bepaalde vorige week dat ronselaars ook buiten het luchthavengebouw geen mensen hadden mogen lastigvallen en misleiden. Drie ronselaars hebben daarom al een geldboete gekregen en tientallen anderen kunnen nu ook worden vervolgd. Inmiddels zijn de regels duidelijker. Het treinverkeer tussen Eindhoven en Venlo is de komende dagen flink ontregeld. Oorzaak is een botsing tussen een trein en een graafmachine. Die was door motorproblemen stilkomen te staan op een overgang en werd door een goedige trein meegesleurd. Door het ongeluk ontstond veel schade aan de bovenleiding en stroompalen. Treinreizigers moeten tot donderdagochtend omreizen via Roermond. Ook laten NS-bussen rijden tussen Deurne en Horsevenum. Peter Reewinkel maakt zijn comeback als bestuurder. De 52-jarige PvdA is benoemd tot waarnemend burgemeester in Zaltbommel. Rewinkel was tot 2013 burgemeester van Groningen. Daar vertrok hij omdat hij een baan zou krijgen als rampenmanager in Barcelona. Maar dat bleek later een vrijwilligersfunctie. Het wachtgeld dat hij kreeg, stortte hij terug. Het weer vannacht op veel plaatsen regen, minimaal rond 4 graden. Overdag af en toe zon, maar ook buien met kans op hagelen onweer bij hooguit 10 graden.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 Touch his eyes, leave behind another lie. Take care of yourself Don't swing, grind your thing, pay the tax this time.